Schriften achtergelaten om u uit te leggen hoe God in zijn Torah het verbond heeft gevestigd en zich daar helemaal aan houdt. Zelfs met een ongelovig en hardnekkig volk zegt hij: Ik blijf trouw. Hoewel die aan Israël een scheidsbrief geeft en die gaat helemaal uit over de hele wereld, ze weten niet meer wat besnijdenis is, ze kennen de Sabbat niet, ze kennen het Torah niet, ze weten niks meer. Is die nog zo trouw aan het verbond met Abraham? Dat hij door Yeshua heen een offer brengt. Dat dus dat Israël wat door de hele wereld heen verwaaierd is. Zijn eigen wortels niet meer kent. Nog door Yeshua heen weer terugkomt op het verbond van vader. Als je erover nadenkt. Je denkt, wat heerlijk is dat. Een hoop mensen zeggen. De wet is weg. Tora is weg. Rome heeft uh, al de Joodse Messianen de kerk uitgeschopt. Met hun Torah erbij. En heeft er een hele nieuwe priesterheerschappij in de plaats gezet. Het is puur afgoderij waar we uit groot geworden zijn. We moeten dus weer terug naar de wortels. Wat zegt Vader Jade in zijn Torah? In zijn onderwijzing. We gaan achter een paar dingen aan. Daarom is het natuurlijk een beetje raar om over zondag te preken. Maar er staat dus wel een hele grote vraagteken achter. Is die heilig? Nee, niet fraai hoor. Dat was het eind van de preek. Lieve mensen, het zijn acht teksten. We gaan ze bij elkaar zetten en we gaan ze één voor één behandelen. Maar voordat we bij de eerste beginnen, gaan we daar eerst wat andere dingen laten zien uit de, uit de Torah. Van de acht teksten zijn de zeven keer eerste dag der week van de omertelling. Alleen een hoop bijbelvertalers hebben dat helemaal niet gesnapt, want ze hebben in Rome de feesten van jaar weer niet geleerd. Dus zeven van de acht hebben dus te maken met de eerste dag der week waarop de omertelling begon te tellen... vanaf de ongezuurde brodenweek naar Javot. Amen. Je bent niet stil geworden. Daarom vieren we Javot. Daarom vieren we ongezuurde broden. Daarom vieren we Shavod. Daar gaan we naar daar zitten al die feesten van God zitten met elkaar vast. Maar onze vertalers hebben het niet gestapt. Anders hadden ze me ook niet... de eerste dag de week genoemd. Maar daar komen we dadelijk op terug. Alleen in Corinthians spreekt hij één keer... Maar dan over iedere eerste dag van de week die dan gaat komen. Om op elke eerste dag van die week, wat moet je dan doen? Een beetje geld apart zetten, een beetje goederen apart zetten. En dat doe je niet in de kerk, maar dat doe je thuis. Dus je heeft het al helemaal niet over een christelijke samenkomst. Trouwens, het doet geen ene tekst hoor. Maar goed, dat is alleen maar het, het voorproefje. Ik wil u vooraf iets laten lezen in Leviticus hoofdstuk 23 vers 15. We hebben natuurlijk al een paar maanden terug predikingen gedaan en onderwijs gegeven over het feit dat Yeshua is gestorven op woensdag. En tot hij opgestaan is op Shabbat, einde Shabbat. Maar daar hebben we niet zo expliciet gepraat over de teksten van de eerste dag de week. Dus vandaar dat ik denk, nou ik moet het toch maar eens achter elkaar zetten. Wat staat er in Leviticus 23 vers 15? Dan zult gij u tellen van de dag na de Sabbat. Wat is het ook weer, dag na de sabbat? Ik wil geen woord zondag horen, dat is niet... Uh, de, de. Dat is de eerste dag. En we hebben geleerd van de week. Ja? Dus wat zegt hij? Hij praat over de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer ja, gebracht hebt. Dus de eerste oogst in plaats in die week, mag je dus niet van eten, de geste oogst. Totdat op de dag na de Sabbat, dus de weekwist Sabbat, het beweegoffer door de priester is gebracht voor het aangezicht. Dan is het dankoffer gebracht voor de Heer en daarna mochten ze pas van de oogst eten. Dus al had je een berg oogst liggen, daar bleef je echt vanaf van de nieuwe oogst. Totdat hij voor het aangezicht van Jave bewogen was. En dat gebeurde dus op de eerste dag de week. Maar wat staat er nou in Leviticus? Dan zegt hij, nou moet je dan zeven volle weken tellen. Nee. Het zullen zeven volle weken zijn. Ik heb er maar sabbatten achter gezet. Want in de grondtang staat gewoon sabbaten. Alleen we vertalen weken. Er staat gewoon sabbaten. Sabbatom een meervoudsvorm. Moet je luisteren. Oh, ik heb een lichtje bij me. In de Statenvertaling daarna zult gij u tellen van de andere dag na de sabbat van den dag dat gij de garde des bewegoffers zult gebracht hebben. ...zeven volkomen sabbatten zijn. Dus die oude statenvertaling... ...die hebben gewoon gezegd wat er staat. De NBG, die hebben daar dus een, een bepaalde vorm van kennis in gelegd... ...alleen het was kennis. ...en zei ze, eerste dag de week. Er zijn zelfs vertalingen, die noemen het gewoon zondag. Heel de Bijbel kent de zondag niet. De zondag is Rooms. Daar hebben ze ook de dinsdag en de maandag en de woensdag... Het heeft te maken met Wodan, Donar, Freya, eh, noem al die... Zaterdag noemen ze de Sabbat zelfs. Saturnus D. Lieve mensen, wat staat er nou? Dit is voor u de Hebreeuwse tekst. Ik heb daaronder dus het fonetische neergezet, hoe je het moet uitspreken. Zie je dat? Daaronder staat het in het Engels en daaronder staat het in de NBG. Het staat er alleen maar hoe dus het woordje per woordje verklaard wordt. De woordjes zijn nog niet gerangschikt, want de taalkundig moet je dat op een andere manier rangschikken om het goed te kunnen lezen. Eén ding is duidelijk, hij zegt dan zult gij u tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij gebracht je. Het is een beetje krom vertaald natuurlijk, maar dat is letterlijk wat er in het Hebreeuws staat. Er staan ook geen komma's tussen, ziet u? Je vindt nergens komma's, dus eigenlijk zweef je een beetje. Je moet dus goed kunnen onderkennen wat staat er in de tekst. Hij heeft het over het bewegen van de garf. Zeven, wat staat hier? Sabbat. Hier staat Shabbatot. Shabbatot, het is een meervoudsvorm. Sabbat. Maar wij vertalen in het NBG weken. Het is eigenlijk een beetje misleidend. Het zijn natuurlijk wel weken, maar het is geen Bijbelse taal. Als we het over weken hebben, hebben we het over het wekenfeest. Shavuot. Het gaat hierom. Zeven weken zijn zeven Sabbatten. En het zullen ook nog volle. Het zullen volle zeven Sabbatten zijn. Dus we moeten dus die zeven Sabbatten tellen. De Bijbel die spreekt altijd van Sabbat tot Sabbat tot Sabbat tot Sabbat. Ja? Dadelijk op de nieuwe aarde zullen we van Sabbat tot Sabbat en van. Dus wat leren we altijd de mensen? Ja, zie je wel, de Sabbat is gewoon van God, want dan komt de nieuwe aarde. Hè, of in de eeuwigheid, dan gaan we van Sabbat tot Sabbat en van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan. Maar zelfs die mensen vieren de Nieuwe Maan helemaal niet. Ze weten helemaal niet wat Nieuwe Maan is. Daarom snappen ze niet wanneer de feesten van de Heer beginnen. Of eindigen. Dus of sommigen zeggen, nou al die feesten van de Heer overboord, het is verleden tijd. Het is allemaal weg. Maar zo worden we dus misleid. Als je Leviticus gaat lezen, dan zegt hij, het zijn mijn heilige Sabbaten. De eerste vier versen. Je gaat ze vieren op mijn heilige tijden, want je bent mijn volk. Nou, sabbat, oké. Okay, staat nog in de wet ook, vierde gebod. Maar dan gaat hij praten over zeven feesten. Het zijn mijn heilige feesten. En dan zegt hij op een bepaald moment, je moet tussen de ongezuurde Brodeweek, de sabbat die daarin valt, de dag na die sabbat, dat is de week Sabbat. moet je dus gaan tellen. Zeven sabbaton. Zeven sabbaton, moet je tellen. En aan het eind van de zevende sabbaton is de dag daarna, weer de dag na die sabbat, is dan de vijftigste dag. Daarom zeggen we in de Griekse taal Pentekost. Penta, dus vijftig. Zo zijn we Chavot Pinksteren gaan noemen. Alleen we doen het op hele andere tijden. Snap je nou dat de christenheid helemaal de weg kwijtraakt over de feesten van de Heer? We gaan Pinksteren vieren. Het enige wat klopt is dat het op zondag is, maar het is meestal op de verkeerde zondag... Want ze hebben de rekensommen binnen het christendom zo gemaakt, dat die nooit uitkomt zoals God het in zijn Torah geleerd heeft. Hij komt dus nooit goed uit. Heel slim is dat geweest van dat uh, pausdom. We gaan nog een tekeningetje laten zien. Dit zijn nog niet de teksten om te behandelen. Die komen dadelijk alle acht achter elkaar. Er staat in Marke 16 vers 2, zeer vroeg op de eerste dag der week. Heel toevallig, waarom staan die, die brackets eromheen? Die rechte hoekjes. Omdat het woordje dag niet in de grondtaal staat. Er staat gewoon eerste de week. Zeer vroeg op de dag één der Sabbatten. Als je dat zo vertaalt, heb je letterlijk wat er in de grondtaal staat. Het woordje dag staat er dus niet tussen. Maar ik zal je zo vertellen waarom het er dan wel tussen gevoegd wordt. Maar de Bijbel praat over één der Sabbatten. Maar het is meervoud van de sabbaton. Het is natuurlijk niet dat je op een sabbat moet gaan. Dat Jezus op een sabbat beweegoffer ging brengen. Nee, dat is echt op de eerste dag. Het woordje dag is in het Grieks hemera. Voor het geval dat u het niet weet. Wat wil dat nou zeggen? Het woordje één is vrouwelijk. Het woordje sabbaten is niet vrouwelijk. Onzijdig. Dus 1 kan nooit slaan op Sabbat, want dat is onzijdig. Eén kan wel slaan op Hemera, want dat is vrouwelijk. Dus het is logisch dat hij over een dag praat, oftewel dag één. Er staat zelfs niet eerst, maar gewoon één, punt uit, één. Je zou bijna zeggen, zoals God één is, gaat het ook over dag één van de sabbaton. Dat is gewoon dag één van de omertelling, daar begint het. Dat is eigenlijk de gedachte die erachter zit, want zeven van de teksten van de acht gaan over de eerste omerdag. Die op de eerste dag van de week is. Hier heb je nog een keertje. Maar dan maken 16 vers 2. In de concordante vertaling. Hier hebben we netjes de, de Griekse taal. Hier staat sabbaton. Ook fonetisch. Sabbat-on, Zie je dat? De Engelsen vertalen het netjes met Sabbat, En wij zeggen week. We zijn soms net zo raar als de Engelsen. Soms. Die zeggen striet. Ze schrijven street, dus ze bedoelen straat. Maar gaat het nou eens doen zoals het nou bedoeld is? Hè? Dus waarom gebruiken we nou niet gewoon sabbaten? Dag 1 der sabbaten. Nou, daar is de basis al waarin dit vertalen gewoon niet lekker zit. Maar je kan het de broeders niet kwalijk nemen, want ze komen uit 1500 jaar duisternis, waar het Torah overboord gegooid is, waar ze moesten doen wat de pastoor en de priester zeiden, want het was voor ons leken verboden in die boeken van de Heer te lezen. Dus als meneer Pastoor zei, dan geloven hij dat. Totdat er gelukkig een Luther komt, is dus ik wil het zelf lezen. En als je het zelf gaat lezen en gaat doen, dan word je een ketter. Nou prijs de Heer, we zijn zo ketters als dat we groot zijn. We zeggen gewoon, we willen zelf lezen en snappen. En dan spreek ik geen Hebreeuws en geen Grieks. Dan gaan we de Griekse taal zoeken, hoe dat allemaal uitgelegd wordt, dat kan tegenwoordig. En ik wil weten, wat staat hier in het Hebreeuws, En dan zie je ineens, er staat wat anders. Ben ik nou theoloog, of is hij theoloog? Lieve mensen, we zijn allemaal gekleurd. Je hebt katholieke theologen, hervormde theologen, gereformeerde theologen. Nou, het laatste woord zal ik maar niet zeggen, want dan kunnen mensen zich gaan kwetsen. Maar ik zeg altijd maar, theoloog. En hij liegt nog steeds. Want ze zijn getraind in hun eigen clubje. En als ze horen dat je Shabbat viert en de feesten van de Heer, zeg je de grootste theologen, nou dat is wel wat je wet is. Denk je nou echt dat je door de wet gewerkvaardig wordt? Niemand toch, hè? We worden niet gerechtvaardigd door de wet. We hebben onze zonden beleden. En God heeft gezegd: op grond van het offer van Yeshua, spreek ik je rechtvaardig, mijn zoon. Ga de weg van een rechtvaardige wandelen. Nou, een rechtvaardige, die houdt zich gewoon aan de regels van het koninkrijk, waarin die leeft. Amen. Nummer 1. Zolang het eentje op het bord staat, blijven we het over uh, tekst 1 hebben. De eerste tekst die we vinden staat gewoon in Matthäus 28, vers 1. Daar spreekt hij over laat na de Sabbat. Vindt u dat moeilijk? Je hoeft geen Hebreeuws of Grieks te kennen. Laat na de Sabbat. En dan komt hij. Tegen het aanbreken van de eerste dag de week. Dat wordt je dag in eerste dag de week, denk je, hé, hey, dat is al licht geworden. Het is heel laat na de sabbat. Het is. Hè? aanbreken van de dag. Oh, dat is natuurlijk morgen stond. De zon die gaat op. Als je nooit anders geleerd hebt, zou je ook nooit anders denken. Dan zeg je gewoon, ja, laat na de sabbat, die was natuurlijk helemaal voorbij, bij het aanbreken, het ochtendgloren van de eerste dag de week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. Net, net, net zeggen we allemaal. Net, net alles, je kon goed lopen, je kon de weg zien. Maar het staat er niet. Dat woordje laat 37,96 is het woordje op ze. Betekent gewoon laat op de dag. S'avonds, vlak na de sabbat, het wordt laat. Zondag gaat onder. Snap je? Dat is helemaal het einde van de dag. Eens je zon zonsondergang. En dan wordt het avond. De avond hoort dan niet meer bij de sabbat. Dus niet op twaalf uur, want dan praat je over zondag, die gaat van twaalf uur tot twaalf uur maanden, dat is Romeins. Maar we praten bijbels, van zondaggang tot zonsondergang tot zonsondergang. Dus je kan het zeggen dat de zon die gaat zo tegen uur of zes gaat die zakken en tegen uur of zeven is het gewoon de avond. Ja, het geel gaat het door, hè? Dus het is gewoon laat op de dag. Je praat over s avonds, vlak nadat de sabbat nou, dat woordje laat is natuurlijk al niet moeilijk. En, laad, en na de Sabbat is eigenlijk ook niet moeilijk. Je wordt misleid door aanbreken en door het woordje dag, wat er niet staat. Dan krijgen we het woordje aanbreken. Dat is het woordje epifosco. Spijt me als ik misschien de klanken verkleur, verkeerd uitdruk. Maar dan moeten de echte sprekende moeten het maar vertellen. Epifosco is gewoon aanbreken. Heeft niets te maken met daglicht worden... Maar dat is de overgang dat iets voorbij is en het andere komt. Snap je? Ik sta hier en voor mij breekt een nieuw leven aan. Op het moment dat uh, Ank in mijn leven komt, nou helemaal leven wordt anders. Dat brak aan op het moment. Het heeft niks met zon te maken. Maar toen zij in mijn leven kwam, brak er voor mij iets aan. Een nieuwe tijd. Als het hier Sabbat is, want daar praten we over. En dat andere breekt aan. Is niet op zondagmorgen als de zon opgaat. Maar het is het moment dat het komt. Ja, je gaat het zo krijgen. Ja, het gaat om hoe het vertaald wordt, hè. Daar komt de kleur van de bril van de vertaler bij. Daarom leg ik het uit, als je die woorden ziet, er zijn verschillende vertalingen, dan zeg je, hoe is mogelijk. Maar als je het gaat begrijpen, dan zeg je, nou ja, ik vergeef het ze. We hebben licht gekregen. Moet je luisteren. Dat woordje aanbreken, 2020, weet u hoe vaak dat in de Bijbel staat? Doe ze, een, doe ze een getal? Nee, je zit je de boel te verraaien? Maar twee keer in het hele Nieuwe Testament staat aanbreken. En die ene keer dat het nog extra staat is in Lucas 23, vers 54. En daar staat het was de dag der voorbereiding. Hoeveelste Nissan is de voorbereidingsdag? 14 Nissan. Want 15 Nissan gaan ze uit Egypte vertrekken. 14 Nisan is de sterfdag van Yeshua. Op de voordelingsbreidag sterft hij. En dan moet hij nog voordat het Sabbat wordt, de feest Sabbat 15 Nisan, moet hij begraven worden, toch? Daar gaat Lucas over. Het was dus de voorbereiding en de Sabbat brak aan. Deze Sabbat was op een donderdag, want hij lag midden in de week. Want ook dat slachtoffer en dat spijsoffer, weet u wel? Hij moest midden in de week sterven. Hij stierf midden in de week. Dus donderdag wordt het sabbat, maar dan een, feestsabbat, een jaar Sabbat, een jaarsabbat. Die brak aan. Welk woordje is dat? 2020. Dus ze zitten op woensdag en de donderdag, de sabbat, breekt aan. Die breekt niet aan op donderdagmorgen vroeg als de zon opgaat. Nee, die breekt aan op 7 uur. Einde van de voorbereidingsdag. Dus als je dat wil aanbreken, wil vermelden als zijn, nou kijk, nou gaat het licht op. Dan is dus de vertaler fout. Hij legt iets in de tekst wat hij erin leest en dat zet hij neer. Mooi hè? Dus ook al staat het anders in je Bijbel, dan weet je nu dat het er anders staat in de grondtaal. Vers 56, toen zij teruggekeerd waren, want ze zijn natuurlijk bij het graf gaan kijken, want ze gingen kijken of alles wel goed gegaan was, ja, gingen ze terug, Wat de Sabbat kwam aan. Toen ze teruggekeerd waren, maakten ze specerijen en meerder gereed. En op de sabbat, dat is de 15e Nissan, op donderdag, rusten zij naar het gebod. Ja, natuurlijk. Het is een heilige sabbat. God zegt het is mijn feest sabbat. Dit gebeurt allemaal in die week van die ongesuurde dus In die feest. Die begint met een sabbat op de 15e en die eindigt op een sabbat op de 21e. Maar dat heeft niets te maken met de week sabbat. nou is de Sabbat dus voorbij de nieuwe breekt aan, de nieuwe dag of de nieuwe hè, eerste de Mia Sabbaton dag 1 van de sabbatten. dus dat is zeg maar s'avonds om uur bijvoorbeeld om 7 uur is het avond geworden is de Sabbat voorbij en die vrouwen die zijn als hazen er naartoe gelopen om te kijken hoe het gaat mooi hè? zie er kwam een grote aardbeving want een engel des Heeren daalde uit de hemel neer kwam de nader, hij wentelde de steen weg en zette zich erop zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding als witte sneeuw nu praat ik niet meer over de vijftiende Nissan, want dat was donderdag de eerste dag, vrijdag de tweede dag Sabbat de derde dag drie dagen, drie nachten moest hij in het graf liggen, dus hij stond op op Sabbat, einde dag, zes uur om zeven uur was het donker dat gebeurde exact hoor, in de tijd van Jezus. Dus hij is gewoon een uur na Saladsom is hij opgestaan. Dus zij komen om acht uur bij het graf. Want ik denk dat ze hem gelijk weer wilden gaan balsen. De Sabbat was over. Vindt u het leuk om dat zo te horen? Het is misschien heel anders dan dat je gewend bent geweest. Maar dit zijn nou die twee vrouwen. En deze mannen die staan verbaasd. Je krijgt een auto, toch een engel. Heel de, heel de aarde schudden. ja. In mijn denken, als de steen weggerold wordt, wat denk je dan? Wie komt er dan uit? Trala, ik ben Jezus. Ja, echt niet waar. Of dacht hij dat vroeger ook? Ja, het was ook nog geen zondagmorgen vroeg met de zonsopgang, hè? Het was dus na de sabbat, een uur of acht, dat dit gebeurt. De bewakers, staat er in vers 4, werden door vrees voor hem bevangen. Ze werden als doden bevangen. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Hé, hey, wees niet bevreesd. Want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Een uurtje na de sabbat. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Halleluja! Ja, die vrouwen die kunnen het helemaal niet geloven. Die staan er nog in het donker te kijken. Kom en ziet de plaats waar hij gelegen heeft. Een uur na de sabbat. Hij was dat al lang opgestaan, om zes uur. Want hij was ook s'avonds om zes uur begraven op de woensdag. Voor de Sabbat. En dit is drie dagen, drie nachten, maar 24 uur. Het is 72 uur. Komt hij gewoon op Sabbat, hè? komt hij het graf uit. Deze preek gaat niet over, het, over de opstanding op Sabbat. Maar we moeten naar de zondag toe, hè, of die heilig is. Maar ik moet dit aanloopje maken, ook voor degene die die andere predikingen niet gehoord hebben. Zo, we gaan het doekje maar weghalen. Punt 2. Marcus 16 vers 2, zeer vroeg op de eerste dag de week, dat is mooi, gingen ze naar het graf toen de zon opging. En dat is gewoon waar, want zo staat het er. Dus die vrouwen gingen op zondagmorgen weer. Dit is dus de tweede keer, als je het wil analyseren, dat de vrouwen het graf bezoeken. Want Matthäus heeft gezegd, Yeshua was reeds opgestaan aan het einde van de sabbat. Na zonsondergang. De derde, Marcus 16, vers 9. Ik heb erbij gezet, ga op de commas letten. En ik zal u vertellen dadelijk waarom. Want het is echt belangrijk. Comma's doen een heleboel in de tekst, juist omdat ze in het Grieks en in het Hebreeuws er niet staan. Wat staat er geschreven? Gewoon lezen wat er staat. Want ik heb het ook neergezet zoals het in de NBG staat. Toen hij, dat is Yeshua, dus morgens vroeg op de eerste dag de week opgestaan was, komma, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena. Elke Nederlands sprekende en lezer die zegt, hey, hij is opgestaan op zondagmorgen, bij de opgang van de zon. Leest u het anders dan ik? Toen hij s morgens vroeg, op de eerste dag de week opgestaan was, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala. Blijf op de kommas letten. Hier staat hij in de Statenvertaling. Als Jezus opgestaan was, dat Jezus staat nog ineens in de grondtaal, daar staat gewoon Hij, alleen de Statenvertaling zegt dat Jezus, nou ja, akkoord. Eigenlijk zou je het woordje Jezus tussen haakjes moeten zetten, want het staat dus niet in de grondtaal, maar ik denk, laat maar staan. Als Jezus opgestaan was... Voltooid verleden tijd hoor. Komma. Desmorgens vroeg. Nou komt de trigger. Op de eerste dag de week. Verscheen hij eerst aan Maria van Magdalena. Als Jezus opgestaan was. Ben je geneigd om te denken. Smorgens vroeg. En dat is de eerste dag de week. Dus de zon is Verscheen hij eerst aan Maria van Magdalena. Maar de problemen zitten in de comma's. Begrijp je al waar de oplossing gaat komen dadelijk? Want ook deze tekst die zal op een of andere manier moeten passen in alle uitspraken van Torah en profeten en zoals het werkelijk gegaan is. Analyse van maken. Marcus 16, vers 9 tot en met 20 staat al helemaal tussen haken. Wist je dat? Het hele hoofdstuk Marcus 16 vanaf vers 9 tot en met vers 20 staat tussen rechte haken. Daarmee zegt de vertaler al, dit gedeelte staat dus niet in de oudste geschriften van Marcus. Dus iemand die ooit die brief heeft overgeschreven en doorgestuurd, meneer 5, 6 of 7, heeft dat stukje eraan gebracht. Daarom is er ook zoveel, denk ik, verwarring ontstaan over, waar moeten we die komma zetten? We zijn natuurlijk beïnvloed... Opgestaan was, één ding is duidelijk, dat is verleden tijd. Dat staat in het Grieks, het woordje aorist. Dat staat in aantonende wijze dat het al eerder is opgestaan. Dat is duidelijk, onbetwistbaar. Wat ga je dan krijgen? We gaan de statenvertaling weer bovenaan zetten: Jezus was opgestaan. Komma. Dus morgens vroeg, komma, op de eerste dag de week, komma, verschenen eerst aan Maria Magdalena. Zo staat het er. Maar zou je nou twee komma's weghalen, het ligt ervan, hoe ben je beïnvloed? Dan staat er, en als Jezus opgestaan was, kom maar. Dat is een vaststelling van iets wat gebeurd is. Daarna komt er iets anders. Desmorgens vroeg op de eerste dag der week verscheen hij eerst aan Maria van Magdalena. Want de eerste keer was hij nog niet verschenen. Hebben ze alleen maar gezien dat hij opgestaan was, hij is weg. Begrijpt u waar de kloeg gaat zitten? We praten dus over als Jezus opgestaan was. Ja, wij weten het. Het was een uurtje na sabbat. Was hij opgestaan. Desmorgens vroeg, op de eerste dag de week, verscheen die aan Maria. Zo simpel is het. Alleen maar de kommas neer te zetten. En kommas te veranderen. Maar we vergeven het de mensen die het gedaan hebben. De tekst vertelt ons niet wanneer Yeshua is opgestaan. Dus dat vertelt de tekst helemaal niet. De tekst vertelt ons wel wanneer Yeshua zich aan Maria openbaart. En dat doet hij op zondagmorgen bij zonsopgang. Zo eenvoudig zit het in elkaar. Maar het is maar de kleur van de vertaler en de positie waar die komma's plaats. Als je dus de Torah niet kent, je kent de feesten van de Heer niet, je snapt niet tot Mia Sabbaton dag 1 is van de Sabbatun, dan ga je hem al een hele andere kleur geven. Jezus moest helemaal niet opstaan op de eerste dag de week. Hij moest dat beweegoffer gaan brengen. Daar ging het om. En dadelijk openbaart hij zich aan Maria. En dan wil ze hem aan zijn voeten vallen. En zegt, Die moet je niet doen. Ik weer nog niet bij vader geweest. Ga maar naar mijn discipelen toe. 1, 2, 3. In tussentijd gaat hij voor de vader verschijnen. Brengt het beweegoffer, komt terug. En ontmoet aan het einde van de dag de discipelen in het zaaltje. Zo is het gegaan. Vindt u het mooi om te lezen? Dit is dus pas de eerste keer dat Yeshua zich openbaart aan deze twee zusters. En dat is echt op zondagmorgen bij zonsopgang. We gaan het nog een keer laten zien. We gaan dezelfde tekst laten zien. Hier staat weer sabbaton, Sabato staat hier. Het is gewoon sabbat. Hier staat eerste dag de week. Zie je dat? Hier hebben we een kommaatje tussen geplaatst. Maar in de grondtekst staan er geen komma's. Dus als je rechtstreeks het woord vertaalt. Dan zet je er niet zomaar een kommaatje tussen bijvoorbeeld. Dus dat komma zetten is hoe de vertaler interpreteert. Als je dus die ene komma neerzet. Hij was opgestaan. Zie je, hier staat helemaal geen Jezus hoor. Terwijl de statenvertaling zegt. En als Jezus opgestaan was. Maar de staat. Hij was opgestaan. Of. Toen hij opgestaan was. Mag je ook neerzetten. Als je dan hier de komma plaatst. Dan zeg je dus morgens vroeg op de eerste dag de week. Verscheen we geen eerst aan Maria van Magdala. Dus commas plaatsen. Om tot de waarheid te komen. Is geen zonde. Want je verkracht niets aan de grond aan. Nou lieve mensen. Het vierde keer dat het woord eerste dag de week staat. Is in Lukas 24 vers 1. Maar ik wil even de Lukas 23, de laatste verse lezen, van 54 tot 56. Want voordat Lucas 24 vers 1 komt, die hoofdstukindeling is ook maar van mensen ertussen gezet. Het loopt gewoon door. In Lucas 23 vers 54, het was de dag der voorbereiding. Hé, hey, die hebben we al gehoord. De Sabbat brak aan. Hatsik het wordt 7 uur op Sabbat. De vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zij bezagen het graf hoe Jezus gelegd was. Zie je? Dat? Gewoon. Net voordat die 15e Nissan sabbat komt, zijn ze net voor die tijd bij het graf, want hij was om 6 uur begraven op woensdag en dan komt die donderdag eraan wat die Sabbat is. Zij bezagen het graf hoe zijn lichaam gelegd werd, en toen zij teruggekeerd waren, dat was nog voor zeven uur, maakten ze specerijen en meer gereed. En op de Sabbat, de 15e Nissan, de jaarsabbat, Sabbat, rusten ze naar het gebod. Dit is gewoon wat er staat. Hoef je niet verder uit te leggen, je kan het gewoon lezen. Dan krijg je het eerste vers van hoofdstuk 24. Die zit gewoon rechtstreeks gekoppeld aan deze tekst. Dat loopt gewoon door. Maar op de eerste dag de week gingen ze reeds vroeg, hela, in de morgen stond. Dat is leuk, hè? Vroeg, en dat is goed hoor, in de morgen stond. Met de specerijen die ze gemaakt hadden naar het graf. Als nou op die donderdag die 15e Nisan Sabbat is... ...is die vrijdag daarna gewoon een dag. En daarna begint het ook weer Sabbat te worden. Zou het logisch kunnen zijn dat je op vrijdag dan al die specerijen... ...die midden en die doeken en alles klaarmaken... ...om hem verder in te verzorgen? Moet je maar over nadenken. In de morgen stond de specerijen die ze gemaakt hadden naar het graf. Dus nu zijn ze over de zevende dag Sabbat heen. Nu komt dus de zondag er weer aan. Het wordt baat dus. Wat hier staat, vroeg, betekent gewoon in de diepe morgen. Het eerste morgenschema. De duisternis begint te wijken. Dus ze waren hartstikke vroeg. Want ze wilden... Hè? Het zijn dus ook drie verschillende evangelisten die hun verhaal los van elkaar neerzetten. En de een onderzoekt het verhaal van de ander en zet het ook neer. Dus het zijn eigenlijk vier mannen die dingen schrijven. Wat is er gebeurd? Deze tekening kennen de meesten onder ons. Omdat we toen hebben aangetoond hoe die woensdag in elkaar zat. na nou de sabbat toe. En de dood en de opstanding. We gaan het weer op volgorde zetten. We praten over woensdag. 14 Nissan. Dit is het eerste gedeelte. Dat is de nacht. En dit is de dag. Je ziet ook dat de woensdag begint. Snachts om 12 uur. Want dat is gewoon Romeinse tijd. Maar dan is de dag al lang bezig. Want die begint bij het begin van de avond. De dag der voorbereiding 14 Nisan, het Pascha, het is ook de dag waar de uittocht gaat voorbereid worden, Yeshua sterft. De eerste dag van ongezuurde brodenfeest, dat is een feest Er staat ook geschreven, de sabbat was groot. Sommige mensen denken, ja, maar dat komt omdat het, is het Pascha sabbat en de week sabbat bij elkaar maar dat is het helemaal niet. Die sabbat is groot omdat het de grote sabbat is, van het ongezuurde brodenfeest. Dan wordt de, uh, de donderdag de eerste dag een sabbat. De vrijdag is de tweede dag van het ongezuurde brodenfeest. Dan krijg je de zaterdag, dat is de sabbat. De derde dag van het ongezuurde brodenfeest is gewoon de week sabbat. Als die ten einde loopt, hier op zes uur... Dan zou je kunnen zeggen, om zeven uur komen die vrouwen bij het graf. Dan komt die aardbeving. En dan doet die engel die steen los. En dan komt niet Jezus eruit lopen van, kijk eens, ik ben opgestaan. Want die was al opgestaan op sabbat... En die heeft helemaal niemand nodig die een steen wegrolt. Want hij gaat door dichte deuren. Hij gaat dwars door alles heen. Want hij heeft een opstandingslichaam. Wij zullen het lichaam van Christus ontvangen. Als wij dadelijk opgewekt worden uit het graf. Wij zullen ons net kunnen bewegen als Jezus zelf. Rare gedachten, maar misschien wel eens leuk om over na te denken. Kunt u iets volgen deze tekening? Dit gaat over de dood en de opstanding van Yeshua. En hier heb ik de twee dagen uitvergroot. We praten dus hier over de weekse Zabbat. En over de eerste dag de week. De Mia sabaton, Waarop het beweegoffer gebracht moet worden. Want dan staat de Heer op. Op Sabbat uit de dood. En op de eerste dag de week. Komt hij die oogst. Hij is de eerste oogst van alle die sterven. Snap je Hij is ook nog eens een keer de Heer van de Sabbat. Vind je het leuk? Hij staat op die Sabbat op. Om op die eerste dag die dan gaat komen. Dat beweegoffer te brengen van de oogst van die week. Hij staat op uit het graf. Hij is de eerste opgestane uit de dood. En dan gaan we dadelijk tellen naar Pinksteren toe. En dan krijgen we weer zo'n feest. Daar wordt heel dat volk van de Heer door de woorden, Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest en alles wat erbij komt. Dus die feesten van de Heer geven perfect aan waar we naartoe moeten. Kunnen we verder gaan? Als je het leuk vindt, je kunt hem dadelijk zo weer downloaden van het internet. Dan heb je de plaatjes erbij. En vanavond gaat hij erop. We gaan naar tekst nummer 6. Die staat in Lukas 24, vers 19. Toen het dan avond was op die eerste dag van de week. Welke dag is de eerste dag van de week? Ja, je had het wel eens gewoon zondag toch? Je mag het echt nog een keertje Romeins zeggen hoor. Uh, je hebt helemaal gelijk. We houden het bijbels. De eerste dag van de week begint op zaterdagavond tot zondagavond. Op deze Mia Sabbaton, zoals de Romeinen zeggen, dat is de zondag. Op de avond van die dag, wanneer is het dan? Dan heb je dus de eerste dag van de week en dan tussen, 6 en 7 gaat de zon onder. Om 7 uur begint dan de avond. Dus je bent dus op de avond van de zondag. De avond van de eerste van de week. Ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide, Shallow. Nou, je, je denkt dat je van verbazing voor je stoel valt. Echt waar? Zou het een geest wezen? Zou het een geest wezen, denk je dan? Dat was natuurlijk helemaal niet waar, het was gewoon Yeshua. Hij had het tekenen nog in zijn lichaam zitten. Maar dit is een uitgekiende tekst voor de zondagvierder om te zeggen... Kijk, ze waren op zondag bij elkaar en dan hadden ze gewoon een samenkomst en de deuren dicht. Nou, echt niet waar. Deze broeders waren bange rakkers op dat moment, want hun eigen heer die was gekruisigd. Snap je het? En er zitten ze op de eerste dag de week, aan het einde van de, de dag van het beweegoffer, zitten ze denk, denk ik nog bibberend in een zaaltje, hoe moeten we nou verder? Hoe moeten we nou verder? Wij, wij dachten tot u ons zou gaan verlossen van de Romeinen. Nou, doet nou de deur dicht, dus dan zien ze niet dat we hier zitten. Het is echt geen christelijke kerk samenkomst Met halleluja prijs hè? Echt niet waar. Er staat geen dominee in preek te houden. Deze broers zitten bij elkaar. Totaal verslagen. Want ze hadden zelfs niet gesnapt dat Jezus op moest staan. Is die opgestaan zegt hij tegen die vrouwen? Daar geloof ik niks van. En er komen de MS-gangers op diezelfde eerste dag de week. Die vertellen ook dat verhaal. En ze konden het niet geloven. En Thomas die was er niet bij. En die hoort het later. Dus ik geloof het echt niet, zegt hij. Als ik mijn vinger in zijn zij kan stoppen en zijn handen kan zien... dan geloof ik. Het was echt een verstrooid gezelschap. Verslagen. Die dachten, we zitten aan het einde van ons leven. Wat moet er nou gebeuren? De Messias dood. We gaan er een analyse over maken. De avond van de eerste dag de week... tussen haakjes is gewoon... de ons bekende Romeinse zondagavond. De deuren waren gesloten... Uit vrees voor de joden. Het was geen zondagse kerkdienst. Het was op zondagavond. Na zonsondergang. Naar nou, bijbelse begrippen is het. Nou, dan wordt het helemaal leuk. Dan moeten dus al die zondagvierden dus naar, naar de maandag toe. Gek is dat, hè? Dat je zo'n gekleurde bril kan hebben met bijbel lezen. Nou, dan gaan we naar de zevende keer dat er staat... De eerste dag de week. Maar, zegt Paulus, wij voeren na de dagen van ongezuurde broden. Hé, hey. Paulus viert ongezuurde broden. Dit is tien jaar na de hemelvaart van Yeshua. Dit is al tien jaar later dat hij die reis maakt om Europa te gaan evangeliseren. Hij komt in Troas, in Efeza, hij komt weet ik voor waar... Nou staat er in handelingen 20, 10 jaar na de hemelvaart van Yeshua, wij voeren na, na de dagen der ongezuurde broden, na de dagen, van Filippi af. En we kwamen binnen 5 dagen, hey, 5, penta, pentatuig, 5, gewoon vijf dagen. Als je echt op zijn Griekse wil aanduiden, kan het echt wel hoor. En dagen is gewoon, uh, hemera is een dag. En Hemeron zijn dagen. Je kan het rustig Grieks vertalen. Maar de clue zit het in dat Mia Sabaton In dag 1 van de Sabbatten. Daar zit normaal de clue in. Hier staat gewoon: vijf dagen was hij onderweg. En bij hen te trouwens, kwamen we aan. Waar we zeven dagen doorbrachten. Dus ze bleven zeven dagen bij de broeders. Nou, ik denk aan dat we Paulus onderwijs heeft gegeven hoor. Niet alleen op de sabbat, maar alle dagen. Als u als evangelist bij je, bij je broeders komt die tot geloof zijn gekomen... dan preek je ze hele dagen en zeggen: neem maar een vrije week. We maken er gewoon een feest van. Snap je het? Die mannen die willen niet liever. Die zitten zeven dagen onderwijs te krijgen. En dat onderwijs dat gaat namelijk stoppen op sabbat. Meneer luisteren. Toen wij, komt hij weer, want daar praten we over. Hè? Op de eerste dag de week... samengekomen waren om brood te breken... Hield Paulus een toespraak op die eerste dag de week. Tot hen en zei dat hij van plan was de volgende dag. Dag. Dag. Het is gewoon hoor in het uh, Grieks. Ik praat echt over dag. Dan gaat de zon op. Is de zon brandend. De volgende dag zouden vertrekken. Zette hij zijn reden voor tot middernacht. Deze mensen zijn aan het einde van Shabbat gekomen... En om 7 uur is het avond geworden. Dan begint gewoon de Mia dag 1 van de week. Van de sabbaton, want de Joden praten over sabbatons, sabbatten. Dus ze zitten op de eerste dag, s'avonds om 7 uur, gaan ze brood breken. Hebben ze tijdens de sabbatsdienst niet gedaan. Hebben ze natuurlijk de hele dag de Torah, de bima hebben ze open gehad. Die grote rol open gehad. En Paulus die staat te onderwijzen. Ik zeg wel eens, wij hebben geen bima, maar we hebben bimer. We doen precies hetzelfde. We lezen op de biemeren wat de Heer in de Torah zegt. Dat doet Paulus ook. Maar dan is het een beetje laat geworden op Sabbat. En dan gaan ze brood breken. Je kunt zeggen dat is echt brood breken want ze gaan eten. Dus en dan kan ook zeggen het brood werd gebroken om maaltijd te houden. En wijn gedronken om te gedenken dat de Heer gestorven wordt. Tien jaar geleden. Want we praten tien jaar na dato. Kunt u volgen zo? Je moet alleen dag één der Sabbat onthouden. En weten dat die zondag begint op de einde van de Sabbat. Zo staat het geschreven en zo zal het zijn. Analyse, tien jaar na de hemelvaart van Yeshua. Dag één der Sabbaten. De avond van de Sabbat is dus zaterdagavond. Prediking en maal brood broodbreken. En op zaterdagnacht is het dus gewoon zondag. Maar er gaat nog meer komen hoor. Want als Paulus een zondagvierde was geweest en zondag was heilig geweest, nou dan had hij de dingen niet gedaan die hij nou gaat doen. Hij vertrekt op zondagmorgen. Want hij zou de volgende dag, Hemera, zou hij gaan vertrekken. Dus hij zit op de zaterdagavond, zit die brood te breken, nog een prediking te doen. Want hij zou zijn morgens gaan te vertrekken. Op zondag. Zondag heilig. Erg niet waar. Of Paulus is een heilig schedder. We gaan er nog een stukje bij lezen. Handelingen 20 vers 11. En bovengekomen, waarschijnlijk een zaaltje, een bovenzaal, brak hij brood en at. Dus het zou rustig een normale boterham kunnen zijn. Hij sprak nog lang met hen door tot de morgenstond van die eerste dag de week. Die begon op sabbat 7 uur. Dus die man die even preken zegt, eerst de hele sabbat en dan de hele, de, de hele de nacht over. En tegen een uur of vier, vijf hangt zijn tong op zijn schoenen denk ik. Maar dat blijkt er ook niet zo te wezen, want moet je nou horen wat hij zegt. Vroeg tot de morgen stond en zo vertrok hij. Moe van het preken. Wij zegt de anderen, gaan vooruit aan boord van het schip. We voeren helemaal naar Assis om Paulus daar op te nemen. Want zo had hij het beschikt, daar hij zelf de voet wilde gaan. Hij gaat dus van de plaats waar ze gepredikt hebben, gaat hij lekker door het bos en langs de kust wandelen, helemaal naar Assis. Maar zijn broeders en zussen pakken in diezelfde stad het schip, die gaan het zee op en die varen een stuk over de zee en komen dan in de haven van Assis. Dan zegt Paulus zo, ik heb een lekker nachtje gepreekt, ik heb een lekker stukje uh, gelopen, ik ben weer wakker en dat doet hij allemaal op zondag. Dus of hij nou zo'n zondag heiliger is geweest, dat vraag ik echt af. Wij gingen dus vooruit aan boord, voeren naar Asses om Paulus daar op te nemen. Want zo had hij het beschikt, daar hij zelf te voet ging. Toen hij zich de Asses bij ons voegde, namen wij hem, Paulus, aan boord en gingen naar Mytilene. Die Paulus, op zondag. Aan boord van een schip. Ik wou vroeger nog eerste eens de eerst bos in de rondlopen op zondag. En waar? Dat was een probleem. Fietsen, met de auto naar de kerk, ging allemaal niet. Want Paulus, die had zich voorgenomen, en dan komt hij weer hoor, Efeze voorbij te varen. Ah, hij zegt, dat gaat te veel tijd kosten. Om geen tijd in Azië te verliezen, want hij haaste zich om zo mogelijk op de Pinksterdag, Sjavot, in Jeruzalem te zijn. Paulus praat niet over Pinksterdag, die praat iemand over, in Sjavot moet ik in Jeruzalem zijn. Net als met de uitstorting van de heilige geest, Joden uit Nederland, België, Spanje, Italië, overal vandaag kwamen Joodse mannen om chavot te vieren. En toen kregen ze de boodschap te horen van de, de discipelen. En horen ze in hun eigen taal, snap je het? Hoort een Nederlandse Jood, Petrus, vertellen dat Yeshua, de Messias, de Zoon van God gekomen is. Stieren van het kruis voor hun zonde, is opgestaan uit de dood, is aan de vaders rechterhand gaan zitten. Die Jood is totaal verbaasd. Die zegt, ik hoor een Galileeën, een visser, in mijn taal. Hij sprak gewoon verstaanbare taal. Dat is talen, glossa, tongentaal. Dat is niet gebrabbelen, maar dat is waadwerkelijk de woorden God spreken, zodat een jood tot geloof kan komen. In vijftien talen, dus ook de Italiaanse jood die hoort het, dat zit allemaal hier aan gebonden mensen. Shavot is gigantisch belangrijk, want die ene opstanding uit de dood van Yeshua... moest een zegen krijgen voor het volk van Israël. Zo komt Shavot. En dadelijk krijgen ze de wederkomst van Messia. Dat is Bezuinendag. Vragen ze aan welke christen, wanneer gaan jullie ook weer Bezuinendag vieren? Zegt hij, Bezuinendag. Wat is dat? Dan moet je het hem vertellen tot Jezus teruggekomen. is. ja, maar dat weet ik wel. Ik zeg, nou, dat vieren we met Bezuinendag. En dan krijg je grote verzoendag. En dan krijg je ook nog eens een keer... Zeven dagen loof het en een achtste dag die de heerlijkheid van de eeuwigheid uitbeeldt. De christenen weten het niet, want Rome heeft het overboord gegooid en de messianen een schop onder de kont gegeven. En ze hebben er een verkeerde heerschappij van priesters ingezet, met de paus aan het hoofd. Maar goed, dat is even tussendoor. Je moet het regelmatig horen. Hè? We zullen een analyse maken van handelingen. Het is tien jaar na de hemelvaart. Het ging over broodbreken en prediking. En op zondagmorgen vertrekken. Hoe bedoelt u rustdag? Heilig. Zondag is niet heilig. Sabbat is heilig. Omdat het Sabbat is? Nee, omdat vader Jaweh gezegd heeft, het is mijn heilige dag. Ik leg mijn naam erop. Als u dan zegt, ja ik vind het wel leuk hoor, maar ooit hebben ze dat veranderd, 2000 jaar geleden. Ik blijf zondag vieren. Dan verschuif je het gebod gods door een menselijke inzetting. Dat zijn dogma's. En Yeshua zegt, te vergeefs eert ge mij, leren de leringen dogma's van mensen. Gewoon te vergeefs. Lieve mensen, laat de waarheid goed tot u doordringen. We gaan naar de, de, de, de slottekst, nummer 8. In 1 Corinthië 16, vers 1 en 2. Wat nu de inzameling voor de heilige betreft, doet ook gij. Evenals ik het in de gemeente van Galatie heb geregeld. Dus hij doet dat gewoon bij al die gemeentes. Hij zegt, er is ellende in Jeruzalem, zegt hij. De Romeinen die heersen daar zo. Het is een puinhoop. Onze broeders worden vervolgd door de andere Joodse en de Israëlische mensen. Ze hebben nood. Verzamel nou geld en goederen. Zodat we het dadelijk mee kunnen nemen. Hij zegt, nou doe het nou op elke eerste van de week. Wanneer begint de eerste van de week? Zaterdagavond 7 uur tot zaterdagavond, zondagavond 7 uur. Dat is de hele eerste van de, van de week. Verzamel nou in de eerste van de week en leg en in ieder naar zijn vermogen thuis iets weg. Ze komen helemaal niet naar de samenkomst. Het zijn allemaal zondagverachters. zondagovertreders. Ze ontheiligen de zondag. Want ze gaan zelfs nog verzamelen en het thuis in de schuur leggen. Want Paulus kan over een half jaar komen, dan willen ze hem in één keer alles meegeven. Want zo bedoelt Paulus het. Hij zegt niet dat ze collecten moeten houden in de kerk... Hij zegt niet dat ze collecten moeten houden, een zakje rondgaan. Collecten voor de Joden. Echt niet waar. Hij zegt: Je moet thuis op zondag iets bij jezelf wegleggen. Thuis iets weg. Je moet het opsparen, zegt hij. Opdat er niet eerst na mijn komst inzameling moet worden gehouden. Hij zegt: Dan ben ik een week bij jullie. Dan moet ineens iedereen uit ja, zijn zak. houden. je hebt nog een tientje. Nou, je hebt een tientje. Ja, een tientje gegeven. Maar als je dat elke zondag 5 euro pakt weg, 52 zondagen. Ja, als dan Paulus komt, dan neem ik een hele zak, geef je me er Hier, Paulus, doet dat consequent. Maar dit heeft niets te maken met de zondag die heilig is. Hoe bedoelt hij? Zondag, eerste dag van de week, heilig? Is het over bij u? Zelfs als je nog gevoelens hebt voor de zondag, moet je de gevoelens laten zakken. Als je gevoelens hebt naar de zonde, omdat je naar de buurvrouw wil, moet je gelijk laten zakken, want het is zonde. Als je denkt dat je nog de christelijke feesten kan vieren. die door Rome geïnitieerd zijn. moet je er gewoon mee kappen, want het zijn leringen van mensen. Of wil je toch nog Witte Donderdag gaan doen. en As Woensdag en de Goede Vrijdag. als je weet dat het een leugen is. Kijk, gelukkig hebben de Christenen heel wat van die Joodse. of van die uh, Romeinse dagen overboord gegooid. De leer over Maria hebben ze overboord gegooid. Maar er is menig. rooms-katholiek. In de hete olie gegooid. Om te zeggen. Ja, Maria hemelvaart. Maria is gewoon in het graf. Je zegt, wat zeg je daar zo? Huppla, in de olie. En koken. Er zijn 70 miljoen mensen. Vermoord. Onder gezag van Rome. Dat kun je lezen in de dikke boeken van de martelaren. Want zijn heerschappij was over heel Europa. En als je foute boel was. En je geloofde niet wat hij zei. Dan ging je naar de inquisitie van Spanje. En dan haalde hij je kop er wel af. We hebben gewoon met een beest systeem te maken en als je dan nog durft te zeggen ik ben de plaatsvervanger van, je, van Jezus Christus op aarde de vicaris filidei ik ben de opvolger van Petrus nou mensen, wat moet je dan met zo'n uh... ik haat de paus niet hè, maar je moet hebben het systeem wat ze vertegenwoordigen die paus moet zich gewoon bekeren en die moet messiaans worden ja toch hij moet gewoon wat gaan vieren hè? Want hij kan later nooit voor vader Jawe staan. Dan zegt hij, ja maar ik ben de paus geweest. Ik was in het Vaticaan en daar heb ik gewoond. Dan zegt hij, dat doet helemaal niks. Want hij zegt, je leert leringen die geboden van mensen zijn. Echt waar, het valt niet mee mensen. Maar je kan beter hardop zeggen dat je weet waar je aan toe bent. Een analyse van 1 Korinther 16 vers 2. Tien jaar na de hemelvaart van Yeshua. Inzameling op zondag. Rustdag. Sabat geloom klinkt vele malen beter, lieve mensen. Ik hoop dat u de boodschap begrepen hebt.